Dat is een leuk begin van deze muziekboulevard. Zeven minuten over twaalf inmiddels geworden. Je denkt van, ja, wat, wat is dat? Nou, dat is toch altijd dat onderzetje wat, wat je gebruikt voor het programma. Ja, dat heeft alles te maken dat, dat we iemand hadden uitgenodigd. En die zou iets over zijn EP gaan vertellen. Maar eh, diegene die eh, over zijn EP gaat vertellen, dat is Alex Wazinski. En Alex, ik heb je aan de telefoon. Wat is er aan de hand, kerel? Ik heb een hele mooie Renault Megane Sniek die hier in de Hutselstraat staat in Amsterdam. Ja. En, uh, die weigert zijn uh, jarenlange trouwe dienst. Oh. Ja! En nu, is, nu sta jij daar dus nog in Amsterdam en, uh, en te balen, ja. <laughs> ja, het is, het, het is niet anders. We kunnen niet ijzer met handen breken. Hè? En uh, ja, dan houdt het, houd het ook voorop. Uh, voor Want ja, ja, we kunnen, we kunnen, we kunnen niet uh, jou hier uh, met een uh, soort van tijdmachine van professor Barabaz hier naartoe halen natuurlijk. Nee, en kijk, we kunnen ook niet à la Kane eventjes een helikopter sturen om het op te pikken. Dat zou wel mooi zijn geweest overigens voor ja. de standvoort. Ja. Ja, dat had wel spectaculair geweest. We hadden hem hier ook kunnen laten landen op het gasthuisplaatje hier voor de studio, maar uh, ja, of, het dan, of het dan uh, even wat effect had gesorteerd, uh, weet ik niet. Nou Alex, uh, het is jammer, maar ja. we gaan dan uh, we gaan gewoon verder zonder jou. Uh, het, had, het was wel leuk geweest, maar... Uh, ja, ik Ja! ja, dat... ja. Nou, goed. Uh, ik, uh, ik, als je nog heel even aan de telefoon blijft... ...want ik moet eerst nog even, even mijn plichtplegingen doen... Dat, uh, ...dat was hem eventjes. Alex uh, Wazinski, hij zou hier uh, voor zijn EP zijn. Uh, we begonnen trouwens met Lee Mason en Poel. En dan gaan we nu gewoon verder met iemand die kandidaat is... ...om misschien uh, de grote prijs van Nederland te winnen. Maar ja, dan moet je nog wel heel wat uh, uh, stadia doorlopen. Ik heb het over Donata. En dit nummer dat heet Cage. Cage. You follow the rules that you choose yourself Live a life that you choose yourself Treating the people around you As you choose yourself Heel fijn als je denkt dat je iets uh, in elkaar hebt uh, kunnen zetten. Maar goed, uh, pannen, dat heb je niet in de hand. Uh, auto's zijn ook maar mechanische dingen. En uh, ach, we hebben dat vorige week wel gezien uh, bij de paasraces. Hoe vervelend dat allemaal niet uh, kan zijn voor sommige mensen. Alex Wasinski hij is er dus vandaag niet. We gaan zo direct in ieder geval wel iets van hem draaien. Want uh, dat, uh, datgene wat hij heeft, uh, dat hebben we natuurlijk uh, gewoon hier uh, bij ons. Maar zo, uh, zover is het nog niet. We hebben natuurlijk. Uh, daarvoor hadden we ook nog iets van Donata, heet zij. En Cage, zij is een kwartfinalist van de Grote Prijs van Nederland van 2011. Uh, dus gaan we er uh, sowieso uh, hier uh, nog een aantal keren wel horen. En uh, ja, uiteraard uh, gaan we straks uh, kijken of we natuurlijk nog uh, meer uh, muziek uit platen of wat zeg ik, uit onbekende mm, muziekland uh, gaan draaien. Tenminste, voor, uh, voor mij zijn ze niet onbekend, maar voor misschien het uh, publiek aan de andere kant wel goed, uh, we, hebben, uh, we hebben nog wat uh, ijzers in het vuur. Want ach, uh, muziekboulevard is uh, één ding. Maar op donderdagavond uh, doe ik samen met uh, techneut uh, Marcus van Dam uh, een ander programma. Diezelfde Marcus die, uh, die is vandaag weer voor niks hier gekomen. Dus dat, uh, dat is weer heel erg leuk voor hem. Maar, uh, maar niet heus. Uh, maar goed, volgende week donderdag, dus niet aanstaande donderdag, want aanstaande donderdag is er bevrijdingspop in Haarlem. Dan hebben wij een, een band op bezoek. En die band die had vorig jaar zijn, zijn doop als eindexamenproject opdracht, maar de band is doorgegaan en ze hebben onlangs eh, nog in het voorprogramma van Dessel Kid eh, gestaan in eh, de Melkweg, dus het zegt wel iets over de band, en bovendien zijn ze bezig met eh, gewoon materiaal eh, te maken voor een album, en deze band, daar hebben we het over, Houses heten ze en een nummer heet Faster Je hebt zoveel seconden over hè? En, en dan ineens. Ja, doet die CD-speler dat uh, gewoon even weer niet. Uh, ik word hier echt. overval. Overval op CD-speler. Nou, je denkt uh, van ik heb het uh, redelijk voor elkaar. Nou, mooi dus niet. Nou, hoppatee. tegen. Kom op. Yes.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 The throne, and the throne makes a talking for to throw the stone. Uh, uh, uh, uh, the elected hands of the world can only hold a few to think about it for a and then decide if they hold you as the uncolored man. Rip the snake chest while open and start sickling his heart We make sure it's not broken, there's no point in pointing on no need for needles, no rules worth ruling, no deeds worth doing A crown makes a king, a king makes a throne and a throne makes a target for Where does the go?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 Ik denk dat ik iets van een uh, cursus teleurstelling of zo ga doen. Alles draait op dit moment gewoon tegen mij. Het is uh, gewoon heel vervelend. Vier minuten voor half één. Of ik nog uh, zin heb om het weer te vertellen, nou, ik weet het niet. Ik denk gewoon dat je als je naar buiten kijkt, uh, het al uh, genoeg uh, weet wat voor weer het is. Het was uh, Where To Throw The Stone. Ik geloof dat dat ook een bijbelsverhaal is. Uh, wie uh, werpen de eerste steen, uh, die krijgt... Nou ja, goed, het is zondag vandaag. Paas is al geweest. Uh, de man heet Kees Mayfield. Daarvoor hoorden we Housens met Faster. Uh, dat uh, is een band die wij 12 mei hier naar de studio halen en krijgen. Uh, zij gaan dan iets uh, vertellen over hun muziek. En dat wat zij zelf natuurlijk heel erg leuk vinden... Ja, dat uh, kan best een heel leuk uh, programma gaan worden. De, de, dat is donderdag 12 mei tussen 8 en 10 uh, s'avonds. ...in het uh, programma Alternative FM. Heb ik dat ook uh, weer heel fijn uh, verteld. Is het nu tijd uh, voor even een uh, wat uh, langer plaatje? Tenminste, dat hoop ik dan maar, dat het een uh, wat langer plaatje is. Uh, want dan heb ik nog even wat, uh, wat rust uh, voor mezelf. Maar dat is uh, in ieder geval een plaat uit de uh, nou, voorbije periode, denk ik zelfs wel. Uit uh, 82. De, ik weet niet hoe ze er tegenwoordig uitziet, uh, Donnersummer. Maar het uh, nummer, dat is er natuurlijk nog altijd wel heel erg uh, leuk om naar te luisteren. Je State of Independence. He has his hurried horse in reins, a slave to sell, so he explains, it's time for them. While my mind's not done, picture frames of crime seem flashes before my eyes. Cause my. Twee nummers achter elkaar, uh, wat zeg ik zelfs, drie zelfs. Uh, we begonnen met uh, Donna Sanger en dat was met State of Independence, een grote hit in 82, nummer 1 zelfs uh, geweest. Later schijnt het uh, nummer nog eens een keer, of ik uh, kan het uh, verkeerd hebben, maar uh, het is ook eens een keer uitgevoerd door uh, John Enfangelis. Uh, met het nummer State of Independence. Want uh, ik weet zeker dat, uh, dat uh, John Anderson dat uh, nummer nog uh, ooit eens dus heeft bewerkt. Maar of dat destijds is uh, dat Donald Summer het van John Anderson heeft uh, gecoverd Of dat het andersom is. Dat uh, antwoord ga ik uh, nu even niet geven. Want dat zal ik toch nog eens een keer even in uh, de alzaklopen die we moeten nagaan uh, kijken. Daarachter hoorden we Chris Cock, The Great Go-Getter. Is een van uh, de Amsterdam... Ja, Amsterdam komt hij sowieso. Het is een singer-songwriter. Maar hij zou, als het goed is, ook... Uh, gaan opduiken in de kwartfinales van de grote prijs van Nederland. En datzelfde geldt ook voor Jordi Zwart. Zij is de winnares geweest van de Amsterdam popprijs van 2010. En dat nummer Secretly Sleeping, dat blijft toch altijd heel erg pakkend. Moet ik erbij zeggen. Dan weer verder gewoon weer met wat populair werk. Want ik begin toch een beetje mijn geloof een beetje te verliezen eerlijk gezegd. Maar ze daar nou ooit nog eens een keer een nummer over geschreven hebben in 1991 was het R.E.M. Dat toen in Nederland de harten van de Nederlanders wisten voorover met dit nummer Losing My Religion. My Religion van R.A.M. 1991 uitgebracht. Was een uh, grote hit uh, toch wel in uh, Nederland. Ik geloof zelfs dat hij een nummer 1 uh, notering haalde. En uh, ja, dat uh, was erg fijn om even te weten dat er ook nog mensen ergens in het land uh, luisteren via de uh, livestream. Want uh, ik kan nog even melden dat er uh, wel degelijk nog iets uh, bestaat. Ik, ik had al zo'n vermoeden. John uh, en jealous hadden het origineel. En uh, Donna Summer kwam met een productie van Quincy Jones... ...dat is dat nummer wat je net uh, hebt uh, kunnen horen... ...hier bij ons in de Muziekboulevard... En later mee. Dus, uh, want ja, John en Van had er uh, niet zo'n grote hit mee. Kwam ook doordat het uh, ding een dubbele A-kant... ...of een dubbele B-kant, dit is maar hoe je het uit wil leggen. Uh, de A-kant uh, was dan uh, de Tide of Independence... ...en de B-kant was The Friends of Mr. Cairo. Goh. En over Cairo gesproken... Celine Cairo met In The Light vorige week nog in het tweede uur van deze muziekboulevard. Uitgebreid aan het woord over de EP, die ze heeft achtergelaten. samen met de twee medemuzikanten Mart en Matthijs. Wat ik zo leuk vond... was uh, nadat ik het interview had opgenomen... dan loop ik weer terug... en dan word ik ineens... En dat was Linkairo die dan ineens op het fietsje voorbij kwam zetten. Maar dat had ze ook in het interview gezegd. Dat ze zich het liefst verplaatst door de stad met de fiets. Want het openbaar vervoer dat vindt ze maar niks. En In Light dat was een van de nummers die je terug kunt vinden op de EP. Die ze een tijdje terug alweer heeft uitgebracht. Ik geloof ik ergens. In het najaar van 2010. September 2010. Toen is die ten doop gehouden in de kleine zaal van Paradiso. Dus dat weet je dan ook weer. En... Nog een tijd uh, terug, want uh, Celine Cairo uh, is dan, ja, dat heb ik uh, gesprek heb ik dan opgenomen. Maar ik heb hier ooit uh, wel een gast uh, gehad die Nederlandstalige uh, uh, liedjes brengt. En hij is ook bij uh, de grote uh, broeders van 3FM geweest. Mirko is zijn naam. En uh, hij zei toen bij mij in de uitzending van, ja, het moet wel iets universeel zijn. En het, iedereen moet het een beetje herkennen. Nou, als je gisteren dan ook al die mensen zag door de straten van uh, Amsterdam heen lopen en alleen maar kijken, kijken, kijken en vervolgens allemaal niks kopen. Laat hij daar nou eens een liedje over geschreven te hebben. Tijd van het jaar. Klap tegen een vitrine, hele zooi op de grond. Wie gaat dat betalen? Je maakt het weer te bond. Kijk, kijken, kijk, niks kopen. Lekker doorlopen. Kijk, doe je met je ogen. maken niks met je handjes pakken je ziet er wat uh, smoezelig uit loop jij maar lekker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 Tel, tel, tel, tel, wat zich van die troep Maar het jufje op tv, wil wie weet wat ze roept Kijk, kijken, niks kopen Lekker doorlopen en doe je met je ogen Loop jij maar lekker door Geen cent te maken Loop jij, Loop jij maar lekker door. Loop jij maar lekker door. Loop jij maar lekker door. Loop jij maar lekker door. Loop jij maar lekker door. Mirko, uh, zijn naam uh, is gevestigd inmiddels. Ja, ik bedoel uh, tenminste voor een... ...aantal mensen die het wel snappen... ...want als je gewoon goed naar de teksten luistert... ...ja, het is wel degelijk uh, iets Hollands... ...gewoon kijken en uh, doorlopen... ...en vervolgens het uh, ja, eigenlijk ook in je handen houden... ...en toch er eigenlijk weer niks mee doen... ...het is weer typisch Nederlands... ...hij heeft er een liedje over geschreven... ...heeft hij uh, toen ook uh, bij mij in de uitzending uh, gezegd... ...is alweer vorig jaar geweest... ...dat hij toen vertelde van... ...ja, het moet wel iets universeels zijn... Het, uh, moet... ...iedereen moet het kunnen begrijpen... ...en dit... Uh, Begrijpt ook iedereen. Je ziet het ook echt helemaal voor je. 5 mei, bevrijdingspop in Haarlem. Dan uh, is op het jubilairpodium ook het een en ander te doen. Om kwart over twaalf wordt uh, daar het uh, festival geopend met heroism. En om één uur, dan is het uh, de tijd voor Bees Noir. Nou, Bees Noir, die kennen wij. Want uh, de band is hier twee weken geleden geweest. En als je wilt weten hoe het klinkt, nou het klinkt dus als dit. Hier uh, is Night After Nog Wat. We het nieuws van een uur.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 In Rome is Johannes Paulus II zalig verklaard door zijn opvolger Paus Benedictus. De gedenkdag voor Johannes Paulus wordt 22 oktober, de dag dat hij paus werd. Hij overleed in april 2005. Johannes Paulus is zalig verklaard omdat hij volgens het Vaticaan een wonder heeft verricht. Een non zou twee maanden na de dood van Johannes Paulus door zijn tussenkomst van de ziekte van Parkinson zijn genezen. De Britse premier Cameron heeft nog eens benadrukt dat voor de NAVO individuen geen doelwit zijn bij het handhaven van het vliegverbod en het beschermen van burgers. Hij zei dat nadat de Libische regering vannacht bekendmaakte dat bij een luchtaanval de jongste zoon van kolonel Gaddafi en drie van zijn kleinkinderen zijn omgekomen. De regering noemde dat een doelbewuste aanslag. In Den Helder zijn vier mensen opgepakt omdat ze zouden zijn doorgereden na het doodrijden van een vrouw. Ze schepte de vrouw van 67 vanochtend toen ze met haar fiets een weg overstak. Daarna reed de auto door. De bestuurder en de drie inzittenden stapten niet uit. Het slachtoffer uit Den Helder overleed vlak daarna op de plek van het ongeluk. De komst van Oost-Europeanen naar Groot-Brittannië is goed geweest voor de Britse economie. Dat staat in een overheidsrapport meldt de BBC.